Ze duwden elkaar onder het ijs, maar gaven zich niet over. Het hoefde de Fransen niet verteld te worden... dat de helft van de gevangenen van koude en honger omkwam... ondanks de wil ze te redden. Maar ze hadden hun schepen achter zich verbrand. En er was geen andere redding dan in de vlucht. Hoe verder ze vluchten, hoe ellendiger de toestand werd van hen die achtergelaten werden. En des te de eerzuchtiger werden de Russische aanvoerders... die elkaar de schuld gaven en kutus of het meest omdat ze hem niet konden begrijpen... ...namen al deze mensen aan... ...dat het zinloos was tegen de oude man te praten. Dat hij de diepe betekenis van hun plannen nooit zou begrijpen. Dat hij hun zou antwoorden met zijn gewone phrases. En dat hadden ze allemaal al zo vaak gehoord. Bijvoorbeeld dat het nodig was om, om proviant te wachten. Of dat de mannen geen lazen hadden. Dat was zo voor de hand liggend. En wat zij voorstelden was zo en gecompliceerd... ...dat zij dachten... Dat hij oud en suf was. Terwijl zij zelf, hoewel niet aan de macht, geniale commandanten waren. Op de 29e november rukte Kutuzov Wilma binnen. Mijn geliefde Wilma... Ik ben blij hier te zijn. Hier, waar ik tweemaal gouverneur ben geweest. Hier zal ik weer oude vrienden om me heen hebben. Hier kan ik gerust zijn. Ik kan weer genieten van de gewone materiële dingen. Die heb ik lang genoeg gemist. Tegen de wens van het tsaar hield Kutuzov het grootste deel van het leger in Wilna. De mensen om hem heen zeiden dat hij tijdens zijn verblijf in die stad laks en lichamelijk zwak werd. Met tegenzin deed hij zijn militaire zaken, liet alles aan zich in raals over en terwijl hij wacht op de komst van de tsaar leidde hij een gemakkelijk leventje. De tsaar bereikte Wilna op de 11 december en reed onmiddellijk in zijn reisslee naar het kasteel. Ondanks de hevige kou stonden er een honderdtal generaals en stafofficieren in gale uniform voor het slot, plus nog een erewacht van het Sembienhof regiment Kutuzov controleerde haastig zijn uniform, zette zijn steek recht en richtte zich stram op, precies op het ogenblik dat het tsaar uit zijn slee stapte en zijn ogen op hem richtte. Hij nam Kutuzov van het hoofd tot de voeten op, fronste een ogenblik zijn voorhoofd, maar herstelde zich onmiddellijk weer, liep op de oude man toe, spreidde zijn armen uit en omhelsde hem. De hand van de oude man drukkend liep hij met hem het kasteel in, en ging rechtstreeks naar de zitkamer waar zij alleen konden zijn. Ik was verbaasd, Michal Iaronowitsch, nog zoveel regimenten in Wilna te zien. U zou mij verplichten met mij te vertellen welke regimenten opdracht kregen de Fransen de pas af te snijden en hen tot een beslissende strijd te dwingen. Het was nodig, majesteit, het hele leger te provianderen. Ze waren niet in de conditie een gevecht te forceren. en nu al nog maar zo weinig Fransen op Russische grond zijn achtergebleven. Mag ik u erop attent maken, vers... dat de oorlog niet op Russische grond eindigt? De ogen van Europa zijn op ons gericht. Wij moeten afdoend handelen... om Napoleon te verdrijven uit de landen die hij veroverd heeft... en van de troon die hij zich weten heeft toegeëigend. Verstaat u mij, Michail Ranovic... U had bij Krasnoyen niet moeten ophouden op het ogenblik van de overwinning, maar u had door moeten drukken totdat de vijand vernietigd was. Bij de Birzina hadden de Fransen nooit de brug mogen overgaan. Zij hadden omsingeld moeten worden en tegengehouden. En nu, in Wilna, houdt u het hele leger vast, terwijl u Napoleon dwars door Europa zou moeten achtervolgen. Een andere aanvoerder zou de Fransen nu al naar de poorten van Wenen hebben gedreven. De Groothertog Tsarevich Konstantin Pavlovich, die u uit het leger hebt gezet, zal hier geïnstalleerd worden en van nu af aan zal ik zelf de leiding van de oorlog op mij nemen. U kunt gaan, Michalil Ronovic. Uw bedoel hoogheid. Wat is er? Oh, vergeet me gaaf. Wat is dat daar op dat blad? Uwe hoogheid, dat weet u toch? En plotseling scheen hij het zich te herinneren. Een nauwelijks waarneembare glimlach flitste over zijn opgeblazen gezicht. En met een diepe buiging en vol respect pakte hij het voorwerp dat op het blad lag. Het was de orde van Sint-Joris, eerste klasse. De volgende dag gaf Kutuzov een diner... en een bal dat het tsaar met zijn tegenwoordigheid vereerde. Kutuzov had dan wel de orde van Sint-Joris gekregen... maar iedereen wist van de keizerlijke ontevredenheid. De goede vormen waren in acht genomen... En de tsaar was de eerste die het voorbeeld gaf. Maar iedereen begreep dat de oude man schuldig was en overbodig geworden. Uwe doorluchtige majesteit. Het was de gewoonte in de dagen van keizerin Katharina, uw grote voorgangster, dat de trofeeën van overwinning aan de voeten van de tsaar alle Russen gelegd werden. Zoals Soekorov voor mij, stel ik mij voor die gewoonte te eren. Breng de standaars binnen die bij Krasnoje en de Berezina veroverd werden. Laat ze zakken. Wacht in de genade, oude Rotse gewoonte. Oude comediant. Dat is hij. Zo, vanzelfsprekend en geleidelijk, net zoals hij uit Turkije naar Sint-Petersburg was gekomen om de landweer te recruteren, en vandaar naar het leger toen men hem daar nodig had, zo werd Kutuzov's plaats, nu zijn rol uitgespeeld was, ingenomen door een nieuwe, noodzakelijke speler. De oorlog van 1812 zou naast de nationale betekenis, die het Russische hart dierbaar was, een andere, een Europese betekenis krijgen. De volkerenbeweging van west naar oost zou gevolgd worden door een beweging van oost naar west. En voor deze nieuwe oorlog was een andere leider nodig. Met eigenschappen en inzichten die verschilden van die van Kutuzov en die door andere motieven geleid werd. Alexander I was voor die beweging en voor het herstel van de nationale grenzen even nodig als Kutuzov geweest was voor de redding en de roem van Rusland. Kutuzov kon dat niet begrijpen. Voor de vertegenwoordiger van het Russische volk was er na de vernietiging van de vijand en de bevrijding van Rusland niets meer te doen. Er bleef voor het symbool van de nationale oorlog niets over dan te sterven. En... Kutus of Stierf. Zoals het gewoonlijk gaat... voelde Pierre de volledige uitwerking van zijn ontberingen... en de fysieke spanningen die hij als gevangene had doorgemaakt... pas nadat ze voorbij waren. Na zijn bevrijding bereikte hij Oriol... en op de derde dag daar, toen hij zich gereed maakte voor de reis naar Kiev werd hij ziek en moest hij maanden het bed houden. Hij had wat de dokters noemden galkoort, maar ondanks het feit dat de dokters hem behandelden, adelieten en medicijnen te drinken gaven, werd hij beter. De dokter is er, Pierre. Maar hij is gisteren nog geweest, Katich. En bovendien, ik ben beter. Hij vindt het prettig als je naar zijn verhalen luistert, geloof ik. Weet je wat hij laatst tegen me zei? Het is een genoegen om met zo'n man te spreken. Hij is niet zoals die lui uit de provincie. Vreule Catice had nooit van Pierre gehouden. Ze was een nicht van Pierre's natuurlijke vader, de oude graaf Bezoekhof... en had gehoopt zijn fortuin te erven. En ze was een bijzonder vijandig gezind... sinds ze zich aan hem verplicht had gevoeld... door zijn edelmoedigheid na de dood van de oude graaf. Maar nu, na een korte tijd in Oriol waar ze gekomen was om Pierre te tonen... dat ze het, ondanks zijn ondankbaarheid... haar plicht had gevonden hem te verplegen... voelde ze tot haar verrassing... dat ze van hem was gaan houden. Pierre wist vrijwel niets meer... van wat er met hem gebeurd was... vanaf het ogenblik van zijn redding... totdat hij ziek was geworden. Alleen in zijn gesprekken met de dokter... tussendien's eindeloze anekdotes door... kwam er iets van wat er gebeurd was... in zijn gedachten terug. Het beste dokter herinner ik mij mijn totale onvermogen tot denken en voelen. Alleen maar het donkere, grijze weer en de voortdurende pijn in mijn voeten. Er was zoveel te verwerken, ziet u. Er gebeurde zoveel tegelijk. Op de dag dat ik gered werd, zag ik het lijk van Petja Rostov. En dan was het Dologhof en Denisov. Denisov vertelde me dat André gestorven was in Jaroslav. En op hetzelfde ogenblik, hij dacht dat ik het al lang wist natuurlijk, zei hij terloops dat mijn vrouw Helene dood was. Mm -hmm. Ja, dat is de uitwerking van een geestelijke instorting natuurlijk, dat is bekend. Maar de betekenis van dat alles drong nog niet goed tot me door. Ik wilde alleen maar zo vlug mogelijk weg van plaatsen waar de mensen elkaar vermoorden. Ik wilde een plekje vinden waar ik tot mezelf kon komen. Uitrusten. En nadenken over alles wat er gebeurd was. En dus ging ik hierheen en werd onmiddellijk ziek. U zult weer heel gauw helemaal hersteld zijn. Denkt u dat? Ik mm -hmm. ben er zeker van. En wat uw zorgen betreft om de betekenis te vatten van alles wat er met u gebeurd is, dat is heel natuurlijk. Dat herinnert me aan een verhaal dat een patiënt me eens vertelde. Het was een allerliefst schepseltje. Wel, een tijd lang had ze in een hevige spanning geleefd. Ik geloof dat het de dood van haar zuster was. Ze kreeg een aanval van geheugenverlies... terwijl ze op reis was naar Kharkov. Ze stapte uit bij het posthuis in Kirsk zonder het minste idee wie ze was en waar ze naartoe ging. De laatste dagen van Pierre's verblijf in Oriol... kwam zijn oude vrijmetselaarsvriend Graaf hem opzoeken. Wilarski was getrouwd met een Russische erfdochter... die een groot landgoed in Oriol had. En hij bekleedde een tijdelijke functie bij de plaatselijke intendans. En toch, mijn vriend... al die bezigheden... Mijn familiezaken, die van mijn vrouw, de onbeduidende officiële plichten die ik hier in Orjol moet vervullen, dat zijn allemaal maar belemmeringen om te leven. Volkomen verachtelijk, omdat het alleen maar gaat om het welzijn van mijzelf en familie. Maar wat zou je dan liever doen? Het verbaast me dat jij zo'n vraag stelt. We moeten ons leven zo inrichten dat alles wat we doen gericht is op de idealen van de orde. De enige hoop voor de mensheid ligt in de voortdurende bevordering van de ideeën besloten in de leer van de orde. Weet u, graaf, ik begin de totale onmogelijkheid te voelen om iemands overtuiging door woorden te veranderen. Wat mij bezighoudt is de mogelijkheid dat iedereen de dingen voelt en ziet vanuit zijn eigen gezichtspunt. Het irriteerde me altijd als ik merkte dat iedereen anders was. Nu is het de grondslag van mijn sympathie voor de mensen van mijn belangstelling... Niets verschaf mij nu meer plezier dan het verschil... de volkomen tegenstelling zelfs tussen iemands opinie en zijn leven... en tussen de ene mens en de andere. Je beproevingen heb je erg aangepakt, Pierre. Je hebt jezelf niet meer in de hand, beste kerel. Maar niet tegenstaande dit alles... vond het prettiger bij Pierre te zijn dan vroeger. En hij zocht hem iedere dag op. Het ogenblik brak aan dat Pierre naar Moskou moest terugkeren... Zijn rentmeester had geschat dat de brand hem 2 miljoen roebel had gekost... en zijn inkomen was sterk verminderd. De man drong erop aan dit te compenseren... door te weigeren de schulden van zijn vrouw te betalen... wat hij niet verplicht was. Maar na enig nadenken besloot Pierre... dat hij zijn vrouw zaken in Petersburg moest afdoen... en zijn huis in Moskou weer opbouwen. Waarom dat nodig was, wist hij niet... maar hij wist zeker dat het nodig was. Van zijn inkomen zou niet meer dat een derde overblijven maar hij voelde dat het gedaan moest worden. Ook Wilarski ging naar Moskou en ze kwamen overeen samen te reizen. De hele reis voelde Pierre zich als een schooljongen met vakantie. Iedereen, de koetsier van de diligence, de postmeesters, de boeren langs de weg en in de dorpen, alles had een nieuwe betekenis voor hem. Kijk, zus, zo achterlijk, zo primitief en zo bijgelovig. Wat zal er van Rusland worden? Armoede, apathie, onwetendheid. Wat een taak ligt er voor ons... ...voor we Rusland werkelijk haar gezicht naar het westen kunnen laten keren. Ik begrijp niet waarom je zo moet glimlachen, mijn vriend. Maar waar Wilarski verstarring zag, zag Pierre buitengewone vitaliteit... De kracht die op die geweldige vlakte onder de sneeuw het leven van dit originele, eigenaardige en unieke volk in stand hield. Hij sprak Wilarski niet tegen en hij bleef vrolijk glimlachen als hij naar hem luisterde. Het is moeilijk te verklaren waarom en waarheen mieren als hun nest is verstoord zich haasten. Sommigen lopen weg terwijl ze wat rommel, eitjes en lijken meeslepen. Anderen lopen terug naar de hoop. Ze botsen tegen elkaar op, halen elkaar in en vluchten. Maar waarom? En het is even moeilijk te verklaren wat de Russen, na het vertrek van de Fransen, drong terug te gaan naar de plaats die vroeger Moskou was geweest. Maar als we kijken naar de mieren rondom hun verstoorde nest, bewijzen de hardnekkigheid, de energie en het geweldige aantal van de gravende insecten daar, ondanks de verwoesting, er Iets bestaat dat onverwoestbaar is. En zo was het ook in Moskou. Alles was vernield, behalve iets dat ontastbaar was en niettemin krachtig en onverwoestbaar. Tegen het einde van januari kwam Pierre in Moskou aan. en nam zijn intrek in een bijgebouw van zijn huis dat niet was afgebrand. Iedereen vond het prettig Pierre terug te zien. Iedereen wilde hem ontmoeten en iedereen ondervroeg hem over wat hij beleefd had. Op de derde dag na zijn aankomst hoorde hij van de Drubetskois dat Fräulein Maria in Moskou was. De dood, het lijden en de laatste dagen van vorst Andree hadden zijn gedachten dikwijls bezig gehouden en kwamen nu met nieuwe helderheid in hem op. Hij besloot naar het huis van vorst Andree's vader te rijden. Zou Andree gestorven zijn in die bittere gemoedstoestand waarin hij was op die laatste avond voor Borodino... Hij zei toen hoe moeilijk het leven hem viel. Dat het voor een man niet goed was om te proeven van de boom der kennis van goed en kwaad. Zou de betekenis van het leven hem niet onthuld zijn voor zijn dood? Of was hij zo gelukkig als Karataev die naar de dood verlangde? Hoe verschillend waren ze en toch hield ik van allebei. Zou André tenslotte een onsterfelijke liefde gevonden hebben? Pierre reed in een ernstige stemming naar het huis dat eens aan de oude vorst had behoord. Het was gespaard. Het vertoonde wel tekenen van schade, maar zag er verder hetzelfde uit. In een tamelijk laag vertrek, verlicht door een kaars, zat André's zuster Fruile Maria en bij haar een andere vrouw in het zwart gekleed. Pierre herinnerde zich dat de Fräulein altijd gezelschapsdames had gehad, maar wie dat waren en hoe ze eruit zagen had hij nooit geweten. Dus zo zien we elkaar weer terug, Pierre. André sprak dikwijls over u. Zelfs in zijn laatste ogenblikken. Ik, ik was zo blij te horen dat u in veiligheid was. Het was het eerste goede nieuws dat u in lange tijd had ontvangen. We waren zo blij. Allebei. Stel je eens voor, ik... Ik hoorde niets van hem. Ik dacht dat hij gesneuveld was. Alles wat ik wist, hoorde ik van anderen. Ik wist alleen dat hij bij de Rostovs was. Wat een vreemde samenloop van omstandigheden. Pierre, herken je haar dan werkelijk niet? Weet je niet wie je bij me is? Pierre keek naar het bleke, fijne gezicht van de gezelschapsdame... met de zwarte ogen en die bijzondere mond... En iets dat hem naast stond, lang vergeten, dat hem heel lief was... werd door die ogen in zijn hart wakker geschud. Nee, nee, het kan niet. Dat ernstige, bleke, magere gezicht. Het ziet er zoveel ouder uit. Ze kan het niet zijn. Nee, het, het doet me alleen aan haar denken. Natasja! En met moeite en inspanning, als het openen van een deur waarvan de scharnieren geroest zijn, verscheen er een glimlach op het gezicht met aandachtige ogen. En uit die geopende deur kwam een vlaag die Pierre vervulde met een geluk dat lang vergeten was en waaraan hij juist op dat ogenblik nooit gedacht had. Hij werd er volkomen door omhuld. Toen ze glimlachte was er geen twijfel meer mogelijk. Het was Natascha. En hij had haar lief. Natascha. Ik. Eh, het, het was niet dat ik je niet zag. Het was gewoon dat ik je niet verwachtte. Ik, ik bedoel. Pierre. Ik ben blij je te zien. <laughs> Natascha logeert bij me. De graaf van Gavin zullen hier over enkele dagen zijn. Daar gaan winnen ze vreselijk aan toe sinds Petjas door, Pierre. Maar voor Natasja was het ook nodig een dokter te raadplegen. En toen stonden ze erop dat ze met mij meeging. Ja, is er wel één familie zonder verdriet. Weet je, je weet dat het precies gebeurde op de dag dat we gered werden. Mm -hmm. Ik zag hem nog. Wat een aardige jongen was hij. Wat kun je zeggen als troost? Niets. Waarom moest zo'n prachtige jongen zo boordevol leven sterven? Ja, in deze dagen is het moeilijk te leven zonder geloof. Ja, ja, dat is waar. Waarom is het waar? Hoe kan je dat vragen, Natasha? De gedachte alleen naar wat ons wachten... Jij? Het... Waarom is het waar? Omdat alleen iemand die gelooft dat er een God is die ons regeert, zo'n verlies als het hare en dat van jou kan dragen. Pierre's verwarring was nu verdwenen... maar tegelijkertijd voelde hij dat ook zijn vrijheid in rook opging. Hij voelde dat er nu iemand was die al zijn woorden en daden beoordeelde. Een oordeel dat meer voor hem betekende dan dat van de hele rest van de wereld. Terwijl Frule Maria sprak over André's laatste dagen... dacht Pierre er alleen maar over wat voor indruk zijn woorden op Natasha zouden maken. Ja, hij werd dus rustig en zachter... Daar ben ik blij om. Hij had altijd met zijn hele hart naar één ding gezocht. Volmaakt goed te zijn. Dus kon hij niet bang zijn voor de dood. Dus hij werd zachtzinniger. Wat een geluk dat hij je weer terugvond. Ja. Dat was heel gelukkig. Zeker voor mij. En hij... Hij zei dat hij ernaar verlangd had op hetzelfde ogenblik dat hij de kamer binnenkwam. We wisten er niets van toen wij uit Moskou vertrokken. Ik durfde niet naar hem te vragen. Toen vertelde Sonja me dat hij met ons meereisde. Ik wist niets van de toestand waarin hij verkeerde. Alles wat ik wilde was hem zien en bij hem zijn. Pierre luisterde naar haar met half geopende mond en ogen vol tranen. Zij sprak over wat ze nog nooit tegen iemand gezegd had. Alles wat ze had doorgemaakt in die drie weken van hun reis en verblijf in Jaroslav. Terwijl Pierre luisterde, dacht hij niet aan vorst André, nog aan de dood, nog aan wat zij vertelde. Hij luisterde alleen maar naar haar en voelde alleen verdriet om wat zij leed. ...terwijl ze sprak. Dat is alles. Alles. Vrouw Maya, Nicolai zou u goede nacht willen zeggen. Ja, ja, breng hem binnen. Maar ik, ik moet nu gaan. Goedenacht, Pierre. Ze was weg. Pierre staarde naar de deur waardoor ze verdwenen was en begreep niet waarom hij zich plotseling helemaal alleen op de wereld voelde. Je herinnert je Nicolai nog wel, Pierre? Mijn neefje, André's zoon. Natuurlijk. Ik... Ik ben blij je weer te zien, Nicolai. Het gezicht van de kleine Nicolai, die op zijn vader leek... ontroerde Pierre zo erg dat hij, toen hij de jongen gekust had... Vlug opstond, zijn zakdoek tevoorschijn haalde en naar het raam liep. Blijf alsjeblieft vanavond bij ons, Pierre. Natasja en ik gaan soms niet slapen voor twee uur. Dus blijf alsjeblieft. Ik zal het soep even Pierre, je moet blijven. Dit is de eerste keer dat ze zo voor André gepraat heeft. Nog wat vodka, graaf? Vertel ons nu eens iets over jezelf. Er worden zulke wonderen over jou verteld. Ja. Ze vertellen me zelfs van wonderen waar ik nooit van gehoord heb. Maria Abramovna nodigde me in haar huis uit... en vertelde me al door wat er gebeurd was... of wat er met me gebeurd hoorde te zijn. Stepan aan stip aan iets instrueerde me ook... hoe ik over mijn ervaringen moest vertellen. Ik merkte dat het heel gemakkelijk is... voor een interessante man door te gaan. De mensen nodigen je uit en vertellen je alles over jezelf. Pierre, is het waar dat... Dat, eh, ze hebben ons gezegd dat je, dat je twee miljoen verloren hebt in Moskou. Is dat waar? Ja. Ja, maar ik ben drie maal zo rijk als tevoren. Wat ik aan, aan vrijheid gewonnen heb, zie je. Ja, Ja, ik heb zeker mijn vrijheid gekregen. En, eh, en ga je het huis herbouwen? Oh ja, Savilits zegt dat ik dat moet doen. Pierre. Is het waar dat je niets wist van de dood van Helene? toen je besloot naar Moskou terug te gaan? Ja. Ik kwam er beetje voor beetje achter. Door Denizov en door Katish in Oriol. Je kunt je niet voorstellen hoe ik erdoor geschokt was. We waren geen voorbeeldig paar, maar... de dood heeft me diep getroffen. Als twee mensen ruzie hebben, hebben ze altijd allebei schuld... En je eigen schuld wordt plotseling heel zwaar als de ander niet meer in leven is. En dan zo'n dood, zonder vrienden, zonder troost. Ik heb erg met dat te doen. Ja. Maar, maar jij, jij bent nu weer een aantrekkelijke vrijgezel, Pierre. Pierre kreeg plotseling een hevige kleur en durfde een hele tijd niet naar Natasja te kijken. Toen hij het waagde weer een blik op haar te werpen, was haar gezicht koel, cool, streng. En zo verbeelde hij zich, zelfs minachtend. En heb je werkelijk met Napoleon gesproken, zoals er verteld wordt, Pierre? Wel, nee. Geen enkele keer. Iedereen schijnt te denken dat als je gevangen genomen bent, dat je dan Napoleons gast bent geweest. Niet alleen heb ik hem nooit gezien, maar ik heb ook niets over hem gehoord. Ik was in een heel wat minder gezelschap. Maar... Is het waar dat je in Moskou bleef om Napoleon te vermoorden? Ik vermoed het toen we elkaar zagen bij de Soegareff door, weet je nog wel? Ja, ja, dat is zo. Maar het verliep heel anders dan ik had verwacht. Eerst sprak hij met de opgewekte en milde ironie... die nu zijn gewoonte was geworden tegenover iedereen... en voornamelijk tegenover zichzelf. Maar toen hij ertoe kwam de verschrikkingen en het lijden te beschrijven... waarvan hij getuige was geweest... werd hij onbewust meegesleept... En begon hij te spreken met de onderdrukte emotie van een man, die in zijn herinnering opnieuw de sterke indrukken ondergaat die hij doorleefd had. De dag dat ik gevangen genomen werd, scheen alles in elkaar gezakt te zijn. Alles wat met het menselijk fatsoen te maken had. Kinderen werden aan hun lot overgelaten, sommigen in de vlammen. Eén werd er vlak voor mijn ogen uitgehaald. Er waren vrouwen die van hun bosjes en oorbellen beroofd werden. Toen kwam er een patrouille aan en alle mannen, dat wil zeggen alle mannen die niet aan het plunderen waren, werden gevangen genomen. Waaronder ook ik. Natasja miste geen woord, geen enkele trilling in Pierre's stem, geen blik, geen gebaar. Pierre wilde niet spreken over de vreselijke details van de executie. Maar Natasja stond erop dat hij niet zou weglaten. Hij begon over karatajev te vertellen, maar hield op. Hij was nu van tafel opgestaan en liep de kamer door. Nee, je kunt je niet voorstellen wat ik van die, die ongeletterde man van die eenvoudige kerel heb geleerd. Ja, ja. Ga door. Waar is hij nu? Ze hebben hem bijna onder mijn ogen vermoord. Pierre vertelde van zijn avonturen zoals hij het nog nooit gedaan had. Hij zag nu als het ware een nieuwe betekenis in alles wat hij had doorgemaakt. Natasja schonk hem zonder het te weten haar volle aandacht. Zijn woorden drongen diep in haar hart en zij raden de geheime betekenis van Alpierre's geestelijke nood. Het was drie uur in de morgen. De lakeien kwamen met verwijtende ernstige gezichten binnen om de kaarsen te verwisselen, maar niemand merkte hen op. De mensen spreken van ongeluk en lijden. Maar als mij op dit ogenblik gevraagd werd, zou je liever zijn wat je was voor je gevangen werd genomen, of dit alles weer doormaken... Dan, oms hemels wil, geef mij maar weer de gevangenschap. Het paardenvlees. Wij verbeelden ons wanneer we uit ons gewone gareel worden gelukt. Dat alles verloren is. Maar pas dan begint er wat nieuw en goed is. Zolang er leven is, is er geluk. Er ligt nog zoveel voor ons. Dat zeg ik vooral om jou, Natasja. Ja, ja. Ik zou niets liever willen dan alles nog eens mee te maken. Begin af. Ja. En meer wil ik niet. Dat is niet waar. Ik heb er geen schuld aan dat ik nog leef. En wil blijven leven. En jij ook niet. Wat is er, Natasja? Iets niets. nacht, Pierre. Laat, ik moet naar bed. Ik moet ook afscheid nemen. Goedenacht, vrouw Lamarja. Goedennacht, Pierre. Wel te rusten, Natasja. Toen hij weg was, praatten vrouw Maria en Natasja nog lang na over wat Pierre hun verteld had. Het is over vier. Je moet gaan slapen, Natasja. Nee, vannacht niet. Zoals ik vanavond gesproken heb, heb ik nog nooit gesproken. Weet je dat ik dikwijls bang ben door niet over André te spreken? Het vrees onze gevoelens onrecht aan te doen wij hem vergeten zullen Zouden wij hem ooit kunnen vergeten, Natasja? Het heeft me zo goed gedaan alles eens te zeggen vandaag Het was moeilijk en pijnlijk Maar goed Heel goed Ik ben al zeker van dat Pierre van hem hield Daarom heb ik het hem gezegd Vond je het erg? Om dat tegen Pierre te zeggen? Ach nee, hij is een goede man Weet je, Maria, hij is zo zuiver, zo fris, zo zacht geworden. Alsof hij net uit een Russisch bad is gekomen, vind je niet? Het een moreel bad. Begrijp je dat? Ja, hij is anders en beter geworden. Die korte jas en het kort geknipte haar. Net alsof hij zo uit het bad was gekomen. Ik begrijp best waarom André van Niemand zoveel veel hield als van hem. Ja, en toch is hij heel anders... Ze zeggen dat mannen vrienden zijn als ze sterk van elkaar verschillen. Hij lijkt werkelijk in niets op hem. Nee, maar hij is heel bijzonder. Nou, slaap lekker. En heel lang bleef er een glimlach liggen op Natascha's gezicht... alsof hij daar altijd geweest was. Het duurde lang voor Pierre die nacht in slaap viel. Hij liep in zijn kamer op en neer, denkend aan vorst André, aan Natascha... ...en aan hun liefde. Soms jaloers op haar verleden... ...dan zichzelf weer verwijtend makend voor dat gevoel. Het was al na zes in de morgen. Wat moet ik doen als het niet anders kan? Het schijnt zo te moeten. Hoe vreemd en onmogelijk dat geluk ook mag schijnen... ...ik moet alles in het werk stellen dat zij en ik man en vrouw waren. Toen hij de volgende morgen wakker werd... ...kwam Savelitsch binnen om hem eraan te herinneren dat hij de volgende dag naar Petersburg zou gaan. Wat? Naar Petersburg? Wat is er in Petersburg? Wie is daar dan? Uwe excellentie had orders gegeven... dat er voorbereidselen zouden getroffen worden voor morgen. Ja, ja. Nu herinner ik het me. Maar dat is lang geleden. Drie dagen geleden, excellentie. Hm. Ik wou om de een of andere reden naar Petersburg... Waarom ook weer? Misschien ga ik ook wel. Dan zal ik voorbereid zullen maken, uw excellentie. Savilic. Wil jij nog altijd niet je vrijheid accepteren? Wat voor goed zal die vrijheid mij geven, excellentie. We leefden onder de graaf zaliger. Het koninkrijk der hemelen mogen het zijne zijn. En ook onder u hebben we geleefd zonder ooit onrecht te zijn aangedaan. En je kinderen... Hm, de kinderen zullen leven net zo. Met zulke meesters kan men leven. Maar met mijn erfgename dan? Stel eens dat ik plotseling zou trouwen. Dat zou kunnen. Als ik de vrijheid mag nemen, uw excellentie. Dat zou heel goed zijn. Dus wat zijn uw bevelen? Vertrekt u morgen? Nee, nee, ik stel het nog wat uit. Ik zal het je later wel zeggen. Vergeef mij dat ik je zoveel moeite bezorg. Later, aan het ontbijt, vertelde hij vreule Katis van zijn bezoek aan vreule Maria. En wie denk je dat ik daar ontmoette? Natasha Rostova. Oh ja? Ken je haar? Ik, ik heb de vrouw ontmoet. Ik hoorde dat ze een huwelijk voor haar regelde met de jonge Rostov. Het zou heel goed zijn voor de Rostovs. Ze moeten volkomen geruineerd zijn. Nee, nee, ik bedoel, ken je Natasha Rostova? Ik heb van die affaire van haar gehoord. Dat was heel treurig. Pierre ging dineren bij Freude Maria. Toen hij door de straten reed, langs de verbrande huizen, was hij verbaasd over de schoonheid van die ruïnes. De schilderachtigheid van de schoorstenen en omgevallen muren herinnerde hem aan de ruïnes langs de Rijn en het Colosseum. Pierre was nauwelijks het huis binnengegaan of hij voelde met zijn gehele wezen Natascha's tegenwoordigheid. Ze droeg dezelfde zwarte japon, maar ze leek een ander wezen geworden. Ze was zoals hij haar als klein kind had gekend: een helder vragend licht blonk in haar ogen en op haar gezicht lag een vriendelijke en vreemd glimlachende uitdrukking. Pierre bleef tot ver in de nacht: zolang dat freule Maria en Natasha blikken wisselden, zich klaarblijkelijk afvragend wanneer hij weg zou gaan. Natasja ging naar bed en Pierre bleef alleen bij freule Maria. Maar nog ging hij niet weg. Freule, help me. Wat moet ik doen? Zou ik kunnen hopen? Lieve vriendin, luister. Ik, ik, ik weet het wel. Ik weet dat ik haar niet waardig ben. Ik, en ik weet dat het onmogelijk is om er nu over te spreken. Maar ik, ik wil een, een, een broer voor haar zijn. Nee, nee, toch niet. Dat, dat wil ik niet. Dat kan ik niet. Ik weet niet wanneer ik begonnen ben van haar te houden. Ik, ik heb haar altijd lief gehad. En haar alleen mijn hele leven. En ik hou zoveel van haar dat ik mij een leven zonder haar niet kan voorstellen. Ik kan haar op dit ogenblik geen aanzoek doen, maar de gedachte dat ze misschien eens mijn vrouw zou kunnen zijn en, en dat ik die kans zou missen, dat, dat is verschrikkelijk. Is die kans er? Zeg me toch wat ik moet doen, lieve vrouw. Ik denk na over wat u me daar verteld hebt. Ik zal u dit zeggen. U hebt gelijk als u zegt dat met haar op dit ogenblik over liefde te spreken... Met haar op dit ogenblik te spreken zou niet gaan... Maar wat moet ik dan doen? Laat het aan mij over. Ik weet Wat? Ze... Wat dan? Ik weet dat ze van u... Dat ze van u zal gaan houden. Waarom denkt u dat? Denkt u dat er hoop is? U denkt dat... Ja, dat denk ik. Schrijf aan haar ouders en laat het aan mij over. Ik zal het haar zeggen zodra ik kan. Ik zou graag willen dat het gebeurde. En mijn hart zegt me dat het zal gebeuren. Nee... Nee, nee, het kan niet. Oh, wat, wat ben ik gelukkig. Maar nee, nee, nee, het kan niet. Ga naar Petersburg zoals u van plan was. Dat is het beste. Ik zal u schrijven. Naar Petersburg? Goed, goed, dan zal ik gaan. De volgende dag kwam Pierre afscheid nemen. Natasja was minder opgewekt dan de vorige dag. Maar als zij naar haar keek, had Pierre soms het gevoel alsof ze verdween en dat nog zij, nog hij bestonden dat er niets anders bestond dan geluk zullen die hand dat gezicht, die ogen al die vrouwelijke charmes die nu nog zo vreemd voor me eens voor altijd van mij zijn net zo vertrouwd voor me als ik zelf ben nee, nee, dat is onmogelijk er was in Pierre's hart geen spoor van wat hem beangstigd had... toen hij Helene het hof maakte. Er was nu niet de minste twijfel... of wat hij ondernam goed of verkeerd was. Alleen één erge twijfel kwam soms bij hem op. Is het niet allemaal een droom? Vergist vreule Marja zich niet. Ben ik niet, niet te verwaand en heb ik niet te veel zelfvertrouwen? Ik geloof het nu allemaal... Maar plotseling zal vreule Maria het haar zeggen... en dan zal ze glimlach en zeggen... wat vreemd, hij moet zichzelf bedriegen Weet hij dan niet dat hij een man is, zomaar een man... terwijl ik... ik ben iets heel anders en hoogs. Dat was de enige twijfel die Pierre kwelde. Hij maakte dat het, als hij het kon bereiken, het einde van alles zou zijn... De betekenis van het leven, niet alleen voor hem, maar voor de hele wereld, scheen geconcentreerd te zijn in zijn liefde en in de mogelijkheid door Natasha bemind te worden. Dikwijls in zijn latere leven herinnerde Pierre zich deze periode van gelukszalige verdwazing. Al die ideeën die hij zich in deze tijd vormde over mensen en toestanden, bleven altijd waar voor hem. Misschien leek ik toen wel vreemd, maar ik was niet zo gek als ik scheen. Integendeel, ik was wijzer en ik had meer inzicht dan ooit. En ik begreep alles wat in het leven waard is begrepen te worden. Omdat ik, omdat ik gelukkig was. Na Pierre's vertrek ontwaakte er in Natasja's ziel iets verborgens en onbekends, maar onbedwingbaar. Tot haar eigen verrassing kwam er een levensmoed en hoop op geluk naar boven die om bevrediging vroeg. Toen freule Maria de betekenis daarvan voor het eerst begreep, had ze verdriet. Heeft ze dan zo weinig van mijn broer gehouden. dat ze hem zo gauw kan vergeten? Maar wat is er aan te doen? Ze kan het niet helpen. Heeft hij iets gezegd? Maria, zeg het me! Heeft hij gesproken? Ik wou in de deur luisteren, maar. Ik wist wel dat jij het me zeggen zou. Ja, lieve Natasja, hij heeft gesproken. En hij zal het aan je ouders schrijven. Ik zei hem dat ik het ogenblik wel zou vinden om er met jou over te spreken. En, en zijn reis. Hij gaat toch naar Petersburg. Toch? Mm -hmm. Maar waarom? Waarom nu? Oh. Natasja. Oh. Maar vergeef me. Ik weet wat je van me moet denken. Zeg me wat ik moet doen. Ik ben bang om iets slechts te doen. Wat je me ook maar zegt, ik zal het doen. Zeg het me. Hou je van hem? Ja, waarom huil je dan? Ik ben blij voor jou. Het zal niet dadelijk gebeuren. Maar later. Denk eens in hoe leuk het zal zijn als ik zijn vrouw ben... en jij trouwt met Nikolai. Natasja, ik heb je gevraagd daar niet over te praten. Laten we over jou praten. Waarom moet hij eigenlijk naar Petersburg... Hij moet de zaken van zijn vrouw regelen, Natascha. Zaken van zijn vrouw? Mm -hmm. O, oh, natuurlijk. Hij moet. Ja, Maria. Hij moet gaan. Hij doet alleen maar wat goed is. Zeven jaar waren sinds 1812 voorbij gegaan. De woelige zee van de Europese geschiedenis scheen tot kalmte gekomen. De historische figuren werden niet meer door de golven van de ene naar de andere kust gedragen. Geschiedschrijvers noemen dit de reactie. Al de bekende personen uit die periode trekken aan hun strenge rechterstoel voorbij... en worden vrijgesproken of veroordeeld... nagelang zij bijdroegen tot de vooruitgang of de reactie. Volgens hun verslagen vond er ook in Rusland in die tijd een reactie plaats... En de hoofdschuldige was Alexander I, dezelfde tsaar die, volgens hen, de hoofdschuldige was van de liberale beweging in zijn regering en de redder van Rusland. Er is nu niemand in Rusland, van schooljongen tot geleerde historicus, die niet zijn steentje naar Alexander gooit. Natasja's huwelijk met Pierre Bezukhov, dat gesloten werd in 1813, was de laatste gelukkige gebeurtenis in het gezin Rostov. Graaf Ilya Rostov stierf datzelfde jaar. De gebeurtenissen van 1812... de brand van Moskou... de evacuatie... de dood van vorst André... Natascha's wanhoop... Petja's dood... en het verdriet van de oude gravin... vielen slag na slag op het hoofd van de oude man. Wat gebeurt er? Wat is de betekenis van dit alles? Wat zal er straks weer over ons komen? De voorbereidingen voor Natascha's huwelijk hielden hem een tijd lang bezig. Hij bestelde diners en soupees en probeerde zo vrolijk mogelijk te zijn. Maar zijn vrolijkheid was niet zo aanstekelijk als vroeger. Ze wekte in tegendeel het medelijden op van hen die hem kenden en van hem hielden. Toen Pierre en zijn vrouw weggegaan waren, werd hij stil en kreeg buien van neerslachtigheid. Een paar dagen later werd hij ziek en moest het bed houden. Van het begin af besefte hij dat hij niet weer op zou staan, ondanks de geruststelling van de dokter. De gravin bracht veertien dagen door in een armstoel bij zijn bed, zonder uit de kleren te komen. De laatste dag kwam. Je medicijn, Ilya. Zoveel vriendelijkheid. Zoveel vriendelijkheid. Laat me je hand kussen. Ilja. Nog geen woord van Nicolai. Hij is in Parijs, Ilja. Met het leger. Je moet hem zeggen. Je moet hem vragen mij te vergeven. Voor de manier... waarop ik heb verkwist wat hem toekwam. kwam. Mm -hmm. En jij ook, liefst. Je moet me vergeven. Waar is het allemaal gebleven? Ik begrijp het niet. Toen het nieuws van zijn vaders dood Nikolai bereikte nam hij onmiddellijk ontslag en zonder te wachten of het geaccepteerd werd, nam hij verlof en ging naar Moskou. De toestand waarin de zaken van de graaf verkeerden, kwam een maand na zijn dood aan het licht en iedereen stond versteld van het geweldige bedrag aan kleine schulden waarvan niemand het bestaan vermoed had. Die schulden bedroegen het dubbele van de bezittingen. Nikolai verhuisde met zijn moeder en Sonja naar een klein huis in de Sintsevratjok, de arme buurt van